Gestart. Lot Lewin met het nos Journaal. Sylvana Simons stapt op bij Denk. Ze richt een eigen partij op, artikel 1. Ze wil met die partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Directe aanleiding voor het besluit om na zeven maanden weer weg te gaan is de manier waarop Denk reageerde op de bedreigingen die Simons kreeg. Volgens haar was de partij meer bezig met alle media-aandacht dan met haar welzijn. Ook vindt ze dat Denk polariserend overkomt en dat ze minder speelruimte kreeg dan haar was beloofd. Simons heeft denkleider Kuzu niet op de hoogte gesteld van haar vertrek. Ze was bang dat hij dan de media zou bespelen voordat ze zelf met haar verhaal kon komen.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 De geheime dienst in Marokko heeft de Duitse collega's tot twee keer toegewaarschuwd dat de Tunesier Anis Amri bereid was een terroristische aanslag te plegen. Dat schrijft de Marokkaanse ambassade in Berlijn in een persbericht. Amri is de verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen afgelopen maandag twaalf mensen om het leven.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 En dan nog het weer. Het is bewolkt. In het westen kan later vanochtend de zon doorbreken. Het wordt 8 tot 9 graden. In de avond kan het op sommige plekken gaan regenen. En ook met de kerst wordt het regenachtig. Maar het is dan wel zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn op dit moment geen flitsmeldingen. Heb je een flitser gezien? Geef die dan door via flitsservice.nl. U heeft een bril nodig.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 Ja, goedemorgen, Toebak leeft op de radio. Het is zo'n geweldige tijd van het jaar, kerstjaar. Het is wel een uh, week vol alleen rampen en zo. Dat is wel zo. Maar goed, toch proberen we de sfeer erin te houden. Met dit soort muziek natuurlijk, dames en heren. Vijf minuten over acht, toebak leeft op de radio. We laten ons niet kapot krijgen. We zullen het leuk vinden, de kerst. Precies, we gaan het leuk vinden. Ja. En natuurlijk heb ik ook wel wat alternatieve kerstplaatjes meegenomen. Oh. Natuurlijk, dat moet ik wel blijven uitzenden natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. dat is wel belangrijk. Onder andere, natuurlijk, straks onder andere nog even kijken. Oh, Win Wilson. Ja, en er is namelijk een internetsite. Via de wereldrijd door kwam ik hierop. Dat heet um, Christmas Go-Go. En daar staan allemaal leuke alternatieve kerstplaatjes op. Dus daar heb ik een aantal van afgetrokken. En ik denk, nou kijk, dat is een mooie... Informatiebronnen. Verder, nou, groot nieuws vandaag natuurlijk in de krant. En op de... Op de nou, niet, nog niet in de krant eigenlijk, nee. Want het is gisteravond pas besloten. Ja. Sylvana Simon stopt met DENK. Dus ik was in de auto echt, echt heel erg gebruikt. jeppie. Maar ze gaat door als een eigen partij. Wat? En wat voor naam wat, ook? Wat? Heb je de naam, weet je die al? Nee, nog niet. Nee. Artikel 1. Artikel... Zo heet het... Partij? Ja. Artikel 1. Maar Dit heeft misschien te maken met de grondwet. Artikel van de grondbij. Ja, ja, ja. Allemaal gelijk. We moeten allemaal gelijk. En dat moeten we afdwingen bij iedereen. Maar ja. volgens mij kan je het niet afdwingen. Volgens mij moet het van binnenuit komen. En hoe we dat ja. gaan aanboren. Ik hoop dat zij iets weet te triggeren bij ons. Dat is het voor elkaar. Gaat. Maar elke keer als ik haar zie krijg ik boom, aversie. Een beetje een, Ik weet niet, ik heb altijd dat het over haar gaat. Het gaat even niet over jou. Het gaat over ons allemaal. Ja, weet je. voor alle Nederlanders. Natuurlijk, ja, het is voor alle Nederlanders. Ik je vind dat, dat ook alweer een beetje. Uh, stemmenkwekerij voor alle Nederlanders. Hoezo? He? Hoezo? Nou, Want? omdat uh, dat die ook andere mensen hebben. Die zijn dan Nederlanders. Maar die vallen heel erg op dat ze geen Nederlanders zijn. Nee. Uh, van oorsprong. Nee. En, maar als je zo zegt. Voor alle Nederlanders. Dan denk ik al een beetje van het. Uh... Dat is weer PVV-achtig. Ja. Ja, dat is waar. Ja. Uh, voor de mensheid moet het zijn dan. Ja. ja. De Partij voor de Mensheid, dat iedereen de gelijk partij is. Partij voor alle mensen. Voor alle mensen. Klinkt beter. Ja, dan voor Nederlanders. alle mensen. Voor de mensheid. Ja, In Haag was ook de mensheid doen. Het is natuurlijk heel groot wat zij dus ook aanspreekt. Ze ja, ja. spreekt de wereld aan. Alleen ze heeft de communicatie met Denk niet helemaal goed afgesloten. Ze heeft het totaal niet met mensen besproken, daar in de Denkpartij. Ze heeft gewoon zelf slecht contact gehad, omdat ze slecht hadden gereageerd op haar beledigingen. Ze had zelf het idee dat Denk het wel prettig vond... dat zij wel aandacht kreeg, waardoor Denk ook heel veel aandacht kreeg... waardoor zij weer zich kon profileren. Toen ze zoiets: ze, ja, maar het gaat ook over het lijden van mij. Oh, wacht, ging het ging weer over jou even, dacht ik echt. Ja, ja. Tuurlijk, daar hadden ze te weinig aandacht voor... dus uiteindelijk heeft ze weinig contact gehad met Kuzu en uh, Usturk. Dus hadden ze zoiets, nou, ik stop hem mee. Ah, ze heeft ook wel echt een enorme bakken met shit ja, en echt, Als je het over oh. leest. Oh. Ik hoop en, dat zij nu met de kerst het achter zich kan laten. Ja. En dat ze dan de kerstgedachte Precies. heeft. dat ze ik, fris het nieuwjaar. Dit was ook wel een beetje. Dit voel je ook wel aankomen natuurlijk ja. ook. Hè. Ik bedoel, het is een Turkse partij. Dan gaat zij denken dat zij voor alle Nederlanders iets kan doen. Terwijl er kleeft zoveel ellendigheid aan die denkpartij. Dat klopt helemaal niet joh. Ja, nee. Maar goed, het is een uh, slim iets wat ze gedaan heeft. Ik zit even te kijken. Zullen we er ook meteen met een kerstplaatje eraan toevoegen? Dat is natuurlijk wel toepastig, vind ik een zelfs. Een politiek kerstplaatje? Politiek? Nee, nee, dat oh, heb ik niet. Die, nee, die, die zeiden ook niet. Nee, volgens mij zijn die ook niet. Dat is een strikte. Nee, dit is gewoon lekker. Niets aan de hand. Kerstplaatje. Het leven is een groot feest. Edgar Car and the House Mountains. To the snow. We gaan naar de sneeuw. We take a plane. To the shadows We found the place We want to go We take a plane To make a difference We take mountains To the snow Looking for strangers A silent call Looking for space To use it all We're moving ages We're moving dreams We take mountains To the snow we bring mountains to the snow Go our way We take a brand new train Edward Sharp en de Miffinson Zero's. Maar dat is het niet. Het is dus, uh, Edgar en de House. Mountains to the snow. Hoe toepasselijk. Leuk plaatje over. Ja, sneeuw. Toch? Ja, ik vind het uh, wel weer geinig zo in de zaterdagmorgen. Ja, precies. Let it snow. Let it snow. De zaterdagmorgen, we zijn nog niet helemaal compleet. Ik kreeg net wel een appie van Mark, Marcus, dat hij waarschijnlijk wat later kwam. Nou ja, goed, vorige week kwam je ook volgens mij een half uurtje, drie kwartier later. Vinden wij helemaal niet erg. Dat is toch niet te geloven, ja, we, ja, nee, ik vind het wel meevallen. Sterker geslacht. Het, ja, nee, en de jeugd die de dus sterkste en ons moet verzorgen later. Ja, dat is waar, maar wij zitten al heel lang in dit spoor, hè. Het is een karre spoor waar ik eigenlijk niet uit kan. Ja, ik probeer ik al eens uit, uit te, te klimmen. Ik ben zelf wakker, mijn wekker ging dus niet af, maar hij... Stond op dat hij niet opgeladen had, mijn telefoon. Nee? Nee? En toen kon ik niks meer. En aan en uit. En toen was die batterij wel vol. Maar niet afgaan, hè? Nee. Ik werd gelukkig wakker. Ik denk van de manier ja, van de krant. dat is geprogrammeerd. Wij zijn al, al. Voor mij is niet 13 jaar al geprogrammeerd. Mijn ja. zoon was er toen nog niet. En mijn dochter was er wel, nee, mijn, mijn dochter zoon, is... mijn zoon was er wel. Nee, mijn zoon was er nog niet. Oh, jouw zoon nog niet? Nee, was mijn zoon was er nee. Nog, nee. nog niet. Ik heb je helemaal niet gefeliciteerd met het Nee, be... nee precies. Mag maar hij was er wel. Maar hij was er wel. mag was na 12 jaar, zeg, kom zeg. Ja, jouw zoon? Nee, mijn... twaalf Oh, jezus. we spreken elkaar maar één keer in de week, dames en heren. Dus maar, heb echt... Ik hangen? heb twee kinderen, hè. nog even doornemen. Oh, twee? Twee kinderen. Oké, okay, oké. Okay. Nee, maar zoon was volgens mij al geboren. Dat Wel. Ja. Ah, net aan dan. Ik, ik, ik heb geen beschrijving met muisjes gehad. Het gaat weer om eten, ik weet het. Ja, precies. <laughs> nou, uh, goed, Ja, om even alles weer op een rij te zetten. Soms moet je het één keer in de jaar even doornemen. Wij nemen dan gewoon zeg maar ons leven door. En meestal doe je, neem je het hele afgelopen jaar door. Wij doen gewoon het hele leven weer even. Hoogtepunt Weten we nog het waar we leven? staan? Ja, hoogtepunt van mijn leven. Nou, uh, heb, heb jij een hoogtepunt? Moeten we het nu al doen? Volgende, ja, volgende week is dat toch meer oh, ja. het jaar afsluiten? We gaan hem sparen. Dan ga ik even over denken wat mijn hoogtepunt was. Ja, ik weet het ook niet. Een grote wel even, aaneenschakeling van hoogtepunten hoor. Ja, ik zat gisteren nog even te kijken naar, uh, naar nu.nl. Daar kan je zo'n filmpje kijken. Wat er allemaal gebeurd is door, uh, door het jaar heen. Elke per maand. Hè, dat je denkt van jezus man. Het is volstrekt onjuist. Wat een foute ding allemaal zijn er gebeurd. Aanslagen, uh, moordpartijen, uh, uh, uh, Italië. Heel veel aardbevingen een paar keer achter elkaar. Nou, en ga nog zomaar door. Het is uh, geen pretje geweest uh, 2016. Laten we hopen dat uh, 2017 uh, de verandering in gang weet te brengen. Dat zal leuk zijn, natuurlijk. Een en met ook weer plan. nieuwe voornemens die we gaan nemen. Ja, stop met roken, natuurlijk. Het ja. Een rijtje weer, hè? Ja, precies. Dus uh, Je hoeft mijn kaart al te veranderen. Voor de rest gaan we weer, want het lukt gewoon niet. Nee, precies. Slechter gewoon, dus leer ze maar eens af. Last Shadow Puppets. Sick Puppets. in the sun, believe that this world can become a better world. Drama die plaats. Nee, ik heb het over de tekst, hè? Ja. Het is bijna kerst. Het is bijna kerst. Het, kers. het is bijna voor elkaar. Nou goed, uh, dit was Wilson. Jos Wilson komt uit Eldorado. Terwijl je dat het een of andere Nederlands beentje was. Ik denk, het lijkt me ook weer iets van Johan of zo. Het is een beetje, beetje Johan-achtige stijl. Daryl N. Maar dat zijn beentjes uit, geloof ik, uit de horenkomens of zo. Ik denk dat, maar dit is echt iemand uit Eldorado. Jos uh, Wilson. En die heeft een plaat gemaakt. Die heet uh, Almost Christmas Time. De trouwens nog de, een van de laatste plaatsen van de, the, the Last Shadow Puppets. Het heet Bad Habits. Slechte gewoontes. Ik moet zeggen, heb ik slechte gewoont? Ik weet het zo gauw even niet. Het is natuurlijk altijd weer een inkoppertje. Uh, nou, dan vraag ik het even aan uh, een, de vrouw hier in de studio. Heb jij nog een slechte gewoonte? Of ik een slechte gewoonte ja, heb? jij een slechte gewoonte? Ja ik, uh, ja, ik vind het heel moeilijk als iemand naar tegen mij doet... om gelijk snoeihard uit te halen. Oké. Okay. <laughs> en ik ben dan meer dat het... Dat zeg ik altijd, kleine meisje in me begint heel hard te huilen... en ik wil alleen maar weg. En uh, dat is een slechte gewoonte. Ik moet gewoon gelijk uh, zeggen moet. van... Ik, ik uh, waardeer het niet, de toon die je tegen mij aanspreekt. Of gewoon gelijk, kaching, met Oké. Okay. Ja, het is, dat is wel een slechte gewoonte dat je. Uh, ja, dat je, dat je altijd. Uh, je moet je beter voelen voor je, over jezelf. Ja, oké. Okay, ja, maar het heeft te maken waarschijnlijk. Je bent verbaal redelijk sterk. Alleen de emotie en de vermaalheid liggen ver uit elkaar vandaan. Dus je kan niet adequaat heel goed verbaal reageren. Omdat het, het emotie is, loopt nog wat achter. Ja, ja, dat heb ik ook. Ik herken dat zo. Dat ik denk van, er oh. komt iemand met en die vertelt iets. En normaal ben ik altijd best wel rap van de tong. En dan komt het op mijn emotie aan. En dan denk ik, fuck, die moet ik even verwerken. Ja, en dan, dan lig ik s'avonds in bed. En denk je... ik van, fuck, ik had even iets anders moeten zeggen, man. Dat is wel een dingetje, hoor. En het is gênant. Dan moet je de volgende dag op terugkomen, weet je. Ik als beide handen man hand, die altijd wat te vertellen heeft, je moet dan erop terugkomen. En, en ze, is ze, iets weten dit. ze weten het dan niet meer. Ze weten het dan niet meer. Dat ene wat ik gezegd heb. Joh, maak je er niet zo druk om, joh. Ik bedoel, dat niet zo. Zo, nee. Ja. Oh, nou bedank je wel. En dan weer alleen. Oh, je moet gewoon zeggen: hé, hey, bedoelde eigenlijk... je het echt zo? Ja, Want ik... Uh, ik vind het niet kunnen. Ik... Dat gaat denken: oh, dan ben je op dokter, met benen wij. Eigenlijk gewoon even bellen. Misschien is dat de oplossing. Ja, dan hoeven ze ook niet aan te kijken. Nee. En dan sla je ze ook niet. Dat nee, cool. In je hoofd maak je het ook heel anders dan het in werkelijk is. Dan ga je ook hele, hele verhalen, monologen in jezelf afsteken. Als ik zo dit zeg, dan ja, zeg jij ja, ja, dat. Ja, ja, en dan uiteindelijk, ja, ja. Joh, los het meteen even op. Maar goed, die emotie loopt achter. Dat is lastig. Ja, zijn we dan verstandelijk gehandicapt? Zou dat kunnen? Wel, hè? Iedereen ja. is wel een beetje verstandelijk gehandicapt. Ja, ja maar je, je, dit is ook het groepsgevoel. Je wil niet... niet uh, Onderdoen. Ja, ook of... Uh, <laughs> Meegaan in de flow. Ja. Eigenlijk wil je de, de, de remmen niet opgooien. Ja, wil je, gewoon nou nare, sommige nare mensen kunnen dan de, de hoofdflow hebben. Dat is niet nou, ik weet niet of het tegen nare mensen zijn. Het is gewoon een, dat wij achteraan hobbelen. Doe maar, zo doel te doel te maar snel. weer zo'n mooi plaatje. Ik word helemaal verdrietig je weer. Je oh, nee, hou eens even op, zeg. Je moet je gewoon openlopen Waarom op praten. Waarom begin je hierover? Hier oh, nee, ja, weet, ja, weet, weet je wat ik vind? Dan ben je echt een zielpiet. Echt waar. Je bent een zielpiet. <laughs> we gaan elkaar even afslachten hier gewoon. Nee, <laughs> uh, ja, sorry. Je vraagt jou: af Hebben we in godsnaam geen achterom ziek? Nou, ik weet niet wat het is. Maar elke vrijdagavond bereid ik me voor op deze show. Dan zet ik alle comp computers aan. Mijn laptops, mijn mobiele telefoon. En dan denk ik, jongens, doen jullie ding. Maar goed, computers die hebben toch een eigen idee altijd. Dus die denken altijd op zaterdagochtend... we gaan nu updaten. We gaan, weet je wat we doen? We gaan nu updaten. Dat is wel handig. Ja, en dan kan je ze niet gebruiken. Dat is altijd zo dat is altijd zo naar altijd. Je denkt, nu heb je ze gewoon echt nodig. En leuk dat dit. Goed, straks onder andere de Zandvoortse berichten. Half negen en half tien natuurlijk. Ja, en nog meer leuke beterswaardigheden. En verder ook natuurlijk uh, geinige muziek. Escudo. Dido en My Heart Is Black bent uit Amerika voldaan. Dit is uh, een van de laatste platen die ze buiten hebben gebracht. Joris er nog morgen. Het is bijna alweer half negen. We zitten nog in afwachting van de jeugd van tegenwoordig. Niet de band, maar gewoon uh, onze jeugdvertellingen. Marcus die is namelijk, uh, had er nog een appje gestuurd. Die is wat uh, laat naar bed gegaan. Ja, en dat is ja, natuurlijk er Is dat niet. Uh, zo, of is hij gewoon niet lekker? Oh, oh is er... Houdt je de kerstdagen vol. Ja, je weet het allemaal. Ja, je weet het allemaal niet goed. Het is uh, moeilijke tijden. Misschien, uh, misschien, is hij met de trein zou ook nog kunnen. Ja. Goed, bedrijf draaien je nog wel een speciaal plaatje voor hem. Heen, plaat van mij. Wat? Precies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Morgen. Uh, nog even kijken of we uh, aparte berichten hebben vandaag. Dat ja, altijd ik heb in wel een leuk uh, programma. Dat is natuurlijk een beetje kerstig allemaal. En ja? er is op een gegeven moment is er een, een, een, een, een uh, jonge student die uh, rijdt. En keihard, en uh, hij, wordt, uh, hij wordt staande gehouden. Waarom rij je zo snel, vraagt de agent. Nou, nee, je zou verwachten dat het om een smoesje gaat. Maar de jongen vertelt, hij is te laat voor een presentatie. Hij moet eerst nog naar het huis van een vriend... Want die moet zijn das knopen. Maar die vriend was niet thuis. Ja? Met lichte man. vraagt de agent of hij de das ook daadwerkelijk bij zich heeft. En Rempel, hij heeft hem nog bij oh, zich. Okay. Terwijl de jongen zijn papieren haalt, knoopt de agent de das eerst rond zijn nek... om hem nadien af te geven aan een student. Hij zegt, dat is waarschijnlijk niet de beste knoop, maar het zal wel lukken zo. Al dus de agent... Nou, hij zegt, het is al veel beter dan wat ik zou doen, antwoordde de agent met een glimlach. Verder bleef het bij een verbale waarschuwing en de jongeman... Is wel uitgenodigd om later op het kantoor te komen. Okay. Hey, hoezo toch nog een kering? Nee, nee, nee. Om jammer. correct te leren hoe je een das moet knopen. Oh, okay. nou, dat, dat is wel de kerstgedachte. Dit, dit zijn de mooie. De Bringels waar je een beetje blij van wordt. Ja, dat ja, nou, vind ik leuk. Dat Je commissaris komt naar je toe. Heb je nog heb je nog wat gedaan? Ja, ik heb vandaag een mand geholpen. Oh, wat heb je geholpen? Je hebt boeten je Heb je, je salaris bij elkaar geschreven? Ja, ja, precies. Nee, ik heb iemand een DAS leren knopen. Wat? Ja, ik kom zo ja. nog op het kantoor Dan krijgen we een extra cursus er nog bij. Zeg, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het is toch allemaal uh, gewoon handel, We moeten gewoon geld binnen worden geharkt op deze manier. Gaat het niet lukken? Nou, het is wel een leuk alternatief natuurlijk om met je medemensen om te gaan. Uh, verder vandaag in de krant te lezen. Ja, heel groot uh, interview met uh, Mark Rutten. Je kent hem wel, de man met uh, rechterhand in de broekzak. Die nou, is de hele nacht. Uh, <laughs> dat klinkt toch ook een beetje vreemd? Ja, ja klinkt okay. vies? Ja, ja wel Oké. Okay. Ja, nee, ik, dat is vies. Nee, ja, niet, klink, niet, niet, niet zeggen. Nee, nee oké. Okay. Je krijgt bijna een beetje het gevoel wat. Uh, Mark, uh, uh. Vin, ik ga gisteren zeggen uh, bij de, de, de koning, weet je, dat hij dit zei. Ik stel voor dat u hem even vasthoudt. Nou, ik stel voor dat u hem even vasthoudt, weet ja. je dat nog? Oké. <laughs> ja. ja goed, even uh, zonder gekheid. Mark Rutte was in het Glazen Huis om um, ook weer even uh, zijn steun te betuigen aan de actie. Ze zijn natuurlijk geld daarinzameling voor, uh, uh, weet je dat? Uh, Long, uh, nee, noem je de longensteking. Over de hele wereld moet het aangepakt worden. En daar is niet zoveel geld voor nodig. Maar je kan wel heel veel mensen helpen met heel veel geld. Dus uh, nu hebben ze, geloof ik, al, wat was het weer, vijf, zes miljoen hebben ze opgehaald, geloof ik. Zoiets, dacht ik. En er is er ook één jonge Tijn. Die is echt wel het middelpunt natuurlijk. Die uh, wilde de nagels lakken en die wilde 100 euro bij elkaar ja, uh, lakken. Het is echt onvoorstelbaar wat daar gebeurd is. Ja, anderhalf miljoen heeft hij opgehaald al geloof ik. Maar gaat 1, het 8. nou De kosten van de opbrengst van het glazenhuis zelf? Dat is de vraag. Nou ja, dat was vandaag ook een discussie op Radio 1. Is het, is het niet geweest dat geld ophalen? Is dat niet een beetje klaar? Want het was ooit 13 miljoen wat ze opgehaald hebben in glazenhuizen. Ja. Maar ze hebben nu twee mensen erin gestopt. De een klinkt als een zeehond, De ander is een beetje kinderradio. Dus ik, ik ben afgehaakt. Maar misschien is het ook wel leeftijd. Hoor, dat zou kunnen. Dus ik, ik vind de actie wel heel goed. Alleen ik luister er niet meer naar. Dus ja, misschien hebben meer mensen zoiets. Het is meer gewoon nu voor de jeugd. En heeft de jeugd nog wat te besteden, dames en heren? Dat is ook de vraag. Ja. En Nederland is een rijk land. en wij geven al heel veel geld. Hè? We zijn helemaal niet uh, knier terug, Dus we hebben al niks te klagen natuurlijk. Maar... Ja, het werd een beetje een wedstrijd. Nu is het langzaam die wedstrijd te afnemen. En uh, nou ja, goed, voor uh, heel veel mensen die daar... het is in dag, geloof ik... een winkel hebben, die zijn nog wel blij. Want het trekt wel mensen aan. Dus het is wel een win-win situatie. Ook al haal je 20 euro op. Toch is ja, het voor iedereen een win-win situatie. Nou, ja. En uh, met 20 euro kan je zelfs nog mensen... met longontsteking uh, ook nog helpen. Dus, uh... Ja, zo'n pilletje is niet zo duur van gewoon een toch? Nee, precies. Alleen moet we op de juiste plek worden afgeleverd. Dat is een beetje de vraag. Goed, tijd voor de alternatieve kerstplaatjes die we hier in de lijst hebben staan. Dit is een apart gingerbread moonlight breakfast. Breakfast? Gaat er allemaal niet. Nou, maakt ook allemaal niet uit. Het is de zaterdagmorgen toepaklijf. -truid. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Dus even kijken waar we die ook allemaal weer hebben opgeslagen, natuurlijk. Hier: Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Ik zit even te kijken in de krant. In de Zandvoortse krant Het is alweer een week geleden dat de uh, ijsbaan officieel is geopend, natuurlijk. Uh, Erik Weijers van Circuit Park Zandvoort ze, kwam samen met, uh, met een wagen. Kom je even aanrijden? Dat dus je denkt van, wat komt hij doen? Met een rescue-wagen kwam hij. Dit is geen rescue-wagen, geloof ik, hè, dit? Nee, dit is een Had Hij had, had verkeerd gepakt. Ik denk niet gepakt. dat er uh, een ambulance in zit. Dat er zo'n uh, okay. karretje en alles in zit. Erik? Dat is de verkeerde wagen. Haal die andere weg. Nou goed, hij, heeft een, hij had zo'n vlag meegenomen. En daar heeft hij officieel geopend gebeurd om vijf uur vorige week. Hij is nu al alweer een week open. Er is natuurlijk weer van alles te doen. Ik zie dat onder andere... één iemand houdt zich bezig met een websitepagina van de www.ijsbaanzandvoort.nl. Daar kan je alles op zien. Want er zijn weer wedstrijden. Er zijn ook alweer twee, twintig teams aangemeld voor curling, geloof ik. En de fluitketel ja, fluitketel curling is er. Ook kinderdisco zit eraan te komen. En dat duurt allemaal tot op het 8 januari. Dus dan weet je toch al dat... De, de kunstijsbaan in Zandvoort is geopend. Kijk, dat Kijk. is mooi. Ik heb, ja. ik heb uh, breaking news. Oh, breaking news. <laughs> er is een nieuwe coalitie in Zandvoort. Okay. Jawel, het oh, staat er niet in Zij de eruit. Vrijdagmiddag, gistermiddag, ja. dus werd onder het toezicht oog... van de externe begeleider voor het vormen van een nieuwe coalitie in Zandvoort... Joan de Zwart, of Johan de Zwart, hoe je het wil noemen... de nieuwe ploeg die de bestuurlijke kar van Zandvoort moet gaan trekken, voorgesteld. Er komen vier wethouders. Wel nou ja, Gerard hey. Kuipers... Gert-Jan Bluis, Mich Michel Demmers en Gert Tonen... zullen samen met de burgemeester Nick Meijer... en gemeentesecretaris Ankie Griekspoor een nieuw college gaan vormen. Is dat meer dan normaal? Ja, we hebben normaal drie. Okay. Bijna in het kort tijd heeft Zwart een nieuwe coalitie kunnen smeden. En ze zegt ook zelf, ik ben Belinda Geurens... een bijzonder dankbaar voor haar rapport dat ze heeft opgesteld. En dat, een, uh, dat ver, uh, schetste gewoon een verkenning van de politieke scala van mogelijkheden... Daar heeft ze heel veel aan gehad. En er wordt tevens een nieuw coalitieakkoord getekend. Oké. Okay. Dus ja. Nou, Oké, okay. maar ik denk het, van ja, dan uh, hebben we hebben weer een probleem. Want we hebben maar drie wetkamerskamers. Oké. Okay. Wetka nee, wethouderskamers. Dus het wordt een stapelbeetje ergens. Ja, gedeelde kamer. Gedeelde kamer? Slaap je, wil je boven of wil je onder? Ja, precies. Nou, ja, goed. En dan, ja, ik bedoel, ik vind het toch al een beetje rustig rond... dat uh, Watertorenplein uh, gedoe. Vind ik het vrij rustig in die krant, hoor. Ik lees hem echt elke week, maar ik zie er niks over. Dus ik wil graag weer geïnformeerd worden. Dus ik hoop dat ze er weer flink wat ruzie over gaan maken, natuurlijk. Weer... Die kans is groot. Ja, die kans is groot. <laughs> Zeker aanwezig. Eerst, ze hebben nu een stabiele coalitie hebben ze gemaakt. En daar kunnen ze mee verder. En ze hebben gewoon één missie. Ja? Yeah? Yeah. Nee, nee, nee, nee. Gek. Laat het even. Nee. Los. Een man is zaterdagochtend, nee, stond zaterdagavond vorige week alweer zwaar gewond geraakt. Doordat hij van een uh, flat is afgevallen. Van de Kees Omstraat. Uh, om Wat gebeurde dat. Gebeurde om acht uur s'avonds. Hij viel, uh, ze denken van de derde verdieping. Sommigen zeggen dat hij van de vijfde verdieping naar beneden is gevallen. Uiteindelijk is er een ambulance bijgekomen. gekomen. Nog een ambulance. En het team uit Amsterdam kwamen te plekken. Uiteindelijk is hij in de eerste stabiele zeiliging neergelegd. En uiteindelijk naar het vuur gebracht in Amsterdam. Met ook nog een keer uh, um, een erbij. De uh, exacte oorzaak van de val is toch onbekend? Had hij zo'n sleutels uh, thuis laten liggen? Dat hij weer via het balkon opging? Want dat is zo'n klassiek verhaal. Ja, nee, dat port. weten we weer niet. Hè? Dat was in de zomer. Of hij is misschien van een flat daarboven ontsnapt. omdat een man thuis kwam. Oh ja. Dat kan ook nog, hè? Dat zou zomaar kunnen dat Zandvoort bekend om dit soort uh, Ja, er uh, schijnen wel de meeste scheidingen te hebben in Nederland. Oké. Okay. Nou ja, al ja, de leeftijd en krijg je dat. Dat geeft me er zoveel jaar beter zat van. Goed, nog één Zandvoorts berichtje, ja. heb je wat? Alle horecabedrijven in Zandvoort, behalve de strandpaviljoens die mogen in de nacht van 31 december... Uh, mogen ze open blijven tot 5 uur s ochtends... De terrassen sluiten wel gewoon om twee uur. Hè, dat moet maar ook twaalf uur. En om half vijf moet de muziek zachter gezet worden. Oké, okay, half vijf. Dat vind vijf. ik toch wel behoorlijk laat. Maar. Ja, dat uh, Maar ja, denk eens, uh, om je eigen veiligheid en die van anderen. En voordat je vuurwerk afsteekt, is het slim om op internet te kijken... hoe je dit zo veilig mogelijk doen kunt. En daarnaast is het dus wel zo... voor iedereen die liever op veilige afstand... naar mooi vuurwerk wil kijken. Er is een vuurwerkshow dit jaar. En Center Park verzorgt die op het strand... in het Prille nieuwjaar. Rond kwart over twaalf. En u kunt het bekijken dus vanaf de boulevard Barnaar... ter hoogte van het hotel van Centerparks. Okay. Dus dat is wel heel leuk. Ik denk wel dat ik ga kijken. Goed geregeld. Ja, daar gaan we toch langzaam naartoe. Ik bedoel, uh, alles moet gecontroleerd. Vuurwerk afsteken, geen alcohol... geen, der, uh, geen drank dus, ook okay. Geen roken, geen vuurwerk. Nou, ik heb zo'n hele lijstje voor, voor 2017... wat we allemaal nog even moeten veranderen hier in de wereld. Om het beter te krijgen natuurlijk. Goed, tot zover de Zandvoortenberichten. Volgende uur hebben we nog veel meer... Eerst, hier is nieuwe muziek van Ryan Adams, broertje van Brian Adams. Geen idee, het is wel dezelfde achterfamilie. Zusje van Eva, een, een grapje. En het heet Do You Still Love Me? I've been thinking about you, baby. Ik ben on Feel your love, heart must be bad. What Doe bak niet van die platen, maar het feit dat mijn computers blijven updaten. Blijven updaten! Oh man, sorry, ik moet mijn frustratie even kwijt. Misschien helpt het dat ik het dan voor me af kan schudden. Dat helpt soms, hè, erover praten. Ja, goed, we hadden net al over emoties delen. Goed, nou, het is de zaterdagmorgen. 20 minuten voor je negen. En het is nog een beetje grijsachtig in Zandvoort. Ja, het schijnt dat de kerst niet echt heel erg wit te worden. Ook niet heel erg koud. Wel heel erg nat. Wel erg nat. Oh, ja. Dus ah. Het wordt een dus, uh, kerst met een pluotje. Kerst, ja. Nou ja geen plusje, maar een pluutje. Nee, nou, ik vind het ook niet heel erg. Het ik heb ja, het weer heb alweer leuke afspraken gemaakt. Ik heb gisteren even nog uh, een kerstfeest gehad op mijn werk. Ik heb een, een speciaal pak gekocht. Dus het is pip, een pippo-pak, geloof ik. Weet je, met van die rare prins erop. Oké, okay, ja. Een kerstpak. En, ja, een kerstpak. Maar vonden jullie niet aan dan nu? Ja, ik twijfel. Ik, ik twijf heb een, gl op ik op heb de... een glittertje. wel ja, een glittertje, ja. Ja, ik, ik ja, ben ja. een beetje een kerst. Ik, had, ik denk dat ik doe geen muts vandaag. Maar... Ja. Wel een glitter. Nou, ik had hem gisteren de hele dag aangehad. En dan denk ik morgen weer of overmorgen weer. Ik denk, ja, zo'n pak dat je één keer in het jaar aantrek... en dan ook meteen aanhoudt tot, tot, tot, tot nieuwe ja, jaren daar toe. Ja, dan gaat naar de hoor. stoomberij. Ja, nou ja, ja yes, precies. Yes, yes. Toch ook weer het marktvoordeel van de prijs, zoiets, dacht ik te denken. Uh, goed, het is uh, de zaterdagmorgen. Net, ik zie je zo net even kijken, een stukje over dat PVV'er... die uh, ja. een boekje over deed uh, over dat minder minder... Ja, maar dat minder. was in oktober al, was dat. Hoor, ja, dat hier. is alweer een oud bericht. Maar vandaag zie ik toevallig bij de geschiedeniskopje... dat oh. in 1610 ja, we hebben het in 2010 doel gevierd. Dat we uh, met Marokko afspraken maken over. Uh, ja? Um, dat we betrekkingen, weet je, handelsbetrekkingen. Oh, ja, toen internationale hebben we betrekkingen met. En dat uh, ja. hebben we toen afgesproken dat we, heel vaak gingen wij met schepen, gingen we de zee op. En dan kwamen we in de buurt van Marokko. En dan ja. werden, werden heel vaak werden we daar belaagd. Bij, bij Akadir, waar ik was, hè? Ja. Want, uh, daar Daar had je een heel grote berg waar, ja? we van de, waar ze alles de hele zee af konden kijken. En dus die Marokkanen die pakten ons schip af, onze, onze luut zeg maar, onze, onze buit En dus, ja, berooid bleven we erachter. Tot de gegeven de Marokkanen hadden daar zeg maar wapens nodig. Die konden wij leveren. Dus toen hadden we handelsovereenkomsten gemaakt. Dus ja. Ja, maar als je ons wil beschieten, wij leveren de wapens wel hoor. Ja. Alsjeblieft. Zo is, is het. Maar goed, dus dat is nu uh, uh, 406 jaar geleden. Dat is het. Oké, okay. ja. nou, dat was even een stukje geschiedenis. Ik zag het toevallig, omdat nu net... Uh, jij kwam op dat minder, minder... want dat is natuurlijk... Ja. Uh, ja, dat, uh, dat speelt momenteel nog. Hij gaat in hoge beroep. En, uh, en ook uh, haar, uh, justitie gaat in hoge beroep. Ze hebben zoiets van... Uh, we, we, we hebben gelijk, wij hebben gewoon gelijk. Ik ben benieuwd, want het is, uh, het is discriminatie. Maar het is geen ras, dus dat is nog een uh, puntje, geloof ik. Ja, marco zijn geen ras. Nee, het is een volk. Het is een volk. Dus dan is het... Ja. Goed, we Ik horen ben, het nog. Het blijft lastig. He, het, het blijft, blijft een uh, lastig ding. Goed, heb je nog een apart berichtje over om er tegenaan te gooien? Ja, het is wel, uh, dus ook uh, grappig. In België hadden er, uh, was er een Belgische familie... die had, een, had twee jonge herdershonden... en die waren dus uit de tuin in het Belgische Lebbeke gestolen. De ja. vier jongeren al dus bleek uit camerabeelden. Ja, er wordt zoveel gefilmd tegenwoordig. De eigenaar riep de jongeren vervolgens via Facebook op... om de honden terug te geven... Nu als ze er geen gehoor aan gaven, kregen een dierenarts argwaan. toen de hondjes naar hem toe werden gebracht om gechipt te worden. De jongeren zeiden dus dat ze de dieren te hadden hebben meegenomen. als ze slecht werden behandeld. En dat bleek dus niet waar te zijn. En de pubs zijn uiteindelijk teruggebracht naar de eigenaars. en de jongeren betuigden spijt. Maar omdat ze aan de rechtmatige eigenaars vertelden. gehecht zijn geraakt aan de honden. hebben de eigenaars wel besloten om één van die honden te verkopen aan de ouders van de jongeren. Oké. Okay. Dat vind ik toch ook wel heel bijzonder. Ja. Want ze zijn dus toch uh, Zich gaan hechten aan, uh, aan, aan die hondjes Want die zijn natuurlijk zelf heel kwetsbaar, lief En uh, als je die een paar dagen in je huis hebt Dan denk je, oh, weet je, het is wel oh, schattig, ik, hè Ik kan geen afstand nemen koetje, koetje, koetje. Gaat ja. uh, echt niet lukken, natuurlijk Nee, dat zou ik ook wel hebben, hoor Ja, nou, in afwachting nog van ons uh, Jongste lid van het team Doen wij nog maar even een kerstplaatje, dames en heren uh, Hier bij Toepak Lees Fijne toezel op aanstaan De Carousel Somebody called you the next best thing You come riding in without a name. The get out the palm leaves, I'll heal the new king. You can't handle the Van Towns of Saints hier in de zaterdagmorgen. Ja, leuke muziekjes hebben we voor je uitgezocht natuurlijk. Het is de dag voor kerst. Het is eigenlijk kerst 0. Uh, uh, morgen is kerst 1 en kerst 2. Met vandaag kerst, kerst 0. Dus boodschappen nog even doen. Ja, er even op uit. Heb je alle boodschappen al gedaan voor morgen? Ja, ik, ik uh, eet uit gewoon alle je uit. dagen. Ik oh. eet uit. Ja, wel. Ik merk wel, ik, wij eten ook uit morgen, uh, morgen en overmorgen, maar ik heb zoiets: oh, we moeten eigenlijk nog iets regelen voor morgenochtend. Ik kan me herinneren, dat ja, vorig jaar hadden we ook niks geregeld. Ja, dat oh, <laughs> ja, okay. is echt Je had toch wel een broodje in de vriezer of zo, of een afbakbroodje hier of daar? Ja, maar die kinderen willen het ook altijd een beetje vorm geven. Ik weet het, gewoon wij, dat wij een beetje sfeerloos zijn. Maar die kinderen hebben zeggen, we moeten even kaartjes aan doen en we moeten ophangen. Oh ja, kunnen we ook nog? Nou, er staat toch een boom? Ja, maar. klaar. De boom heb je toch uitgeschud? Hoe zit het nou? Je moet toch niet verder... Nee, dus uh, je moet toch wel even broodjes kopen voor morgen? Want dat is wel even belangrijk. Om dus het even volledig maar te maken. Maar die ga je afbakken toch, neem ik aan? Anders zijn ze niet vers. Ja, natuurlijk. Ja, er moeten lekker warme broodjes zijn, daar zeker. Nou zijn die er nog. Dit tijdstip straks. Want wij zijn ze allemaal ingenomen al. Want gisteren was het al heel druk bij de supermarkt. Toen kreeg ik voor mijn werk ik vind werk het zo bestaan. raar. Net alsof ja. we aan het hamsteren zijn, want... We kunnen nooit meer ja, boodschappen want, doen. Ja, want eten is heel belangrijk met kerst, hè? Ja. ja. Je hebt over van die kreten... Nou, we kunnen nog niks zeggen tegen elkaar op zo'n kerst... maar laten we maar al beginnen met eten. Oké. Okay. Nou, ja. Dan ik, zeggen ze ik, ook... Ik, ik denk je moet er iets lijnen tussen kerst en nieuwjaar. Nee? Je moet lijnen tussen nieuwjaar en kerst. Oké, okay, ja. ja. Dat is ook een mooie. Ja, ah, dat is ook ja. mooi, goed. Nou, een mooie. Nou, en al te doen over het seksueel misbruik. Zeg, kom ik daar nou in op? Nou, ik zal het vandaag straks in de, net in de kletskant van Nederland. De kerk steunt de sport... Ja, want de kerk heeft met hetzelfde bijltje gehakt natuurlijk. Deetman is daar fanatiek mee bezig geweest. Die commissie van Deetman is natuurlijk net een beetje afgesloten. Hebben heel veel informatie verzameld. En we zoiets van, ja, nu moet de sport een onderzoek gaan doen. En nu gaat NOC en NSF gaat een soort onafhankelijk onderzoek doen... naar een eigen sportactiviteit en of daar misbruik is geweest. Dat is een beetje raar natuurlijk. Dat is een beetje de slaag zijn eigen vlees. Maar goed, het is met goede bedoelingen. En waarom zouden ze de boel ja we belazen natuurlijk gaan ze dat niet doen dus. maar de kerk wil er graag bij helpen je hebt heel veel know-how dus het zou mooi zijn als dat uh, uitgezocht wordt ik denk als ja waar ligt het dan aan nou het ligt gewoon aan het feit dat je, je hebt contactsport, je hebt heel veel mensen bij elkaar heel veel mensen die op de gezette plekken komen elke week dus in de kerk is dat ook gezette mensen die komen oh, dezelfde mensen komen op dezelfde plek elke week dus dan kan het voorkomen, kan het meer voorkomen, meer voorkomen dan je gewoon op straat elkaar tegenkomt, natuurlijk? Ja, Lijkt mij. Maar, maar door, door alle verhalen die je hoort, ja? heb je steeds vaak een soort achterdocht. Ja, en dat je denkt: uh, de, de, de, de, de sport is sowieso fout. Ja, want ik heb ja. dan ook. dan, dan douche ik een keer in de sporthal. Ja? En dan ben ik de enige, want de rest is gelukkig weg. En gelukkig de vaders die hun dochters komen brengen. Yeah. en die dan in de dameskleedkamer weer zijn. waarom ik denk, van nou, ik wel thuis. Yeah. Maar die zijn er dan niet. Dan sta ik er in eentje en denk ik, oh, ik voel me dan wel heel kwetsbaar in mijn blootje. Zo. Dat kan me voorstellen. Ik hey, kan geen deur opsloten, niks. Weet oh, oké. Je, en, okay. Ja, okay. je ja, zou ja, wel denk... dicht doen, maar ja. uh, je staat er wel. En, ja, maar het, uh, is toch, het is toch maf dat je denkt, dat je, je medemensen daar niet meer in vertrouwt. Dat je denkt van, ja, nou ja, je, bent, je, je hoort gewoon te veel darigheid. Ja. En ik wil ook ervoor pleiten dat we volgend jaar veel meer positieve berichten gaan brengen. En uh, uh, ook, want het want, is uh, dus vaak 20% is het echt rot. Ja? verrot in de maatschappij en ja. in de wereld. Maar er is 80% moois. Maar er wordt alleen maar op, dat, op die rottige dingen de hele tijd doorgegaan. Ja, ja, dat... Want heel Nederland wil het weten. want heel de wereld wil het weten. Ja, eh, nee, ik wil het niet weten. En wat had er kunnen gebeuren als, ja, ja. stel je voor, dan. En... Al die veronderstellingen. Oh man. En, ja, dat is, uh, zeggen eens ook. Hè. Laat oma thuis. Die opvattingen, dat... meningen en adviezen. Laat ze thuis. Laat oma thuis. Koop ze een boekje. In de... Ik heb thuis ook zo'n boekje met adviezen van oma. Dat hoef ik op de radio. En dan hoef ik nee, niet heel veel te lezen. Dus we gaan het heel positief brengen. We gaan Echt uh, stralend het nieuwe jaar in. Nou je ja, we gaan het is wel proberen zoveel mogelijk positiefs te brengen. Je zag natuurlijk in die aanslag uh, in, uh, in Parijs. En je zag nu de aanslag natuurlijk in Berlijn. In Berlijn was er al minder aandacht voor. En de, de, de, de Duitsers waren er al heel anders in. Hè? Die hebben al zoiets van heel terughoudend. Weet je wel? Niet alle uh, uh, hoe noem je dat, uh, heftige beelden naar naar buiten brengen. Nee. Houd bij je gewoon. Of beetje, leven ze bij de politie af. We zijn murrig door al die aanslagen. Waardoor ja. het gewoon steeds minder indruk maakt. En is het gewoon net zo goed. Hetzelfde als dat er een captain botsing is met twaalf doden. Ja. Ook erg. Uh, ja, ja. oké. Okay, ja. Ja, het was er, ook uiteindelijk een botsing. Uh, ja, zou, zou je het kunnen zien. Ja. Nou goed, uh, hij is gisteren ook omgelegd. Dus dat is wel. Euh, nou ja, prettig is niet helemaal het woord. Maar hij liep er ook heel raar bij. Geloof ik in op straat. Een beetje als een, een geest liep hij daar op straat. En op een gegeven moment ging ze hem aanspreken, begon hij meteen om te schieten. Als hij nog gewoon doorgelopen is hij in de hand geweest. Maar het, hij wil eigenlijk weet gewoon je nou dan... zeker dat hij het was dan? Nou ja, die andere man leek ook wel heel erg op hem, hè. Oké. Okay, maar deze man ja. is wel. Ik, ja, dit, dit, dit moet hem wel zijn. We hopen dat het hem is. Want maar... dan gaan we weer weer gerust hard slapen. Nee, dat niet. Want er zijn nog. Wat was het? 6000 Tunesiërs die ook een beetje vaag zijn. Ja? Ik dacht, je 6.000 mensen in Duitsland die met je vraag waren. Nee, alleen Tunesiërs. Wat? Goed. Eén één grote blur de hele wereld. Eén ik heb grote één vaagheid. plaats die erbij aanpast. Nou, al die berichten. Wij doen gelijk mee aan positieve berichten. Hè? Dat hoor je gewoon echt. Wij gaan gewoon door met positieve berichten. Nou. En dan word je blij van... Of toch niet? Oh, nee, dit! Ik wil alleen maar huilen. Stip een lift. Nederlandse Nederlands gooster. Hugo heet hij, die heeft een hele gemaakt met de meest vrolijke kerstplaten die je kan voorstellen. Hel mee met deze plaat. Ik wil... Een... En ik wil alleen maar huilen hier in de zaterdagmorgen. Nee, je kan hem echt heel dramatisch maken. Maar toch, uh, even verschijnt een glimmar om Je gezicht. Zeker, aan het einde van het jaar 2016. Uh, ja, of we nog. Uh, ja, noem je dat uh, voornemens hebben? Ja, nee. Ik, ik heb ooit een voornemen gehad. Dat was ik echt van overtuigd. Dat heb ik ook vastgehouden dat ik het zinloze geld op straat wilde uh, achteraf. Waar het dan vandaan kwam. Maar ik kon het. Uh, ik heb er eigenlijk verder met een paar. Maanden bezig geweest. Ik kon er echt niks in betekenen. En ik ben ook zelf heel veel zinloos geval. In mezelf had ik een gegeven moment heb ik het maar losgelaten. Goed, ik zie dat uh, je ook met zinloze <laughs> dingen bezig bent. Zeer zinloos. Ja, zeer zinloos. Ja, het is gewoon hier de Coast Fire of vandaag. Hoe reageer je mannen op een sexy kerstvrouw die langsloopt oh, met jeetje, een dikke ja. reet? Ja, ja die willen ze is... natuurlijk allemaal aanzitten. Ja, logisch. Ja, dat, dat is een knu hoog knuffelgehalte. Het is een kerstvrouw. Ja. Ja, nou, ja, ik vind het wel leuk. Maar uh, ja, ik, ik heb een ander berichtje ja? nog. Uh, dat is uh, wel grappig, want die had toen toch uh, die veel, de film van de Second Wife Club, weet je wel? Uh, ja, dat ja, is echt een vrouwenfilm, waarschijnlijk heb ik hem half het meegekeken. Het dus ging over een uh, aantal vrouwen die door een man belazerd zijn en uh, ingeruild zijn of gescheiden of toestanden. Yeah. Maar hier is er een 58-jarige vrouw in China en die heeft haar levenswerk van gemaakt om matresses op te sparen en bewijsmateriaal tegen hen te verzamelen. Ja, ik vind hem de verkeerde weg hoor, want yeah. uh, uh, het is ook weer zo van de echtgenoot die doet het toch, ik bedoel die, die uh, andere niet, maar ja. Maar uh, zij was dus zelf heel erg kwaad. En uh, hij zei. Uh, hij was dus uh, vreemd te gaan, haar man. En hij was ook nog eens vandoor met het geld van de gezamenlijke rekening. En toen moesten zou ze achterhalen wie die fakes was, waar ze woonde. En waarom hij na 16 jaar huwelijk hun jongste zoon in de misère achterliet. En het bleek dus haar beste vriendin te zijn. Oh, Altijd zo. En, vaak. Uh, zo vaak. Zo vaak. Dat gebeurt zo vaak. En ja. in, uh, in 1979 begon ze zich de situatie van lotgenoten aan te trekken. Toen was er die ene oudere vrouw die haar contacteerde... omdat haar dochter al verschillende zelfmoordpogingen had gedaan. Wat, wat zijn ja, dramatisch is, hè? Ja, he? maar ze heeft dus een, oh. met negen vriendinnen... allemaal ja. gescheiden waarschijnlijk... Ja. een organisatie uit de grond uh, gestampt. En die uh, helpen echt nodig aan bewijsmateriaal tegen een man. En uh, nu werkt ze... dat werkte dus niet, maar nu werkt ze in haar eentje. En ze vraagt nog steeds niet echt loon... met als gevolg dat haar nieuwe geesteskindje... de alliantie tegen metresses wordt overspoeld met vragen. Oh mijn god! Agenten Godzig. knijpen oogjes toe... En uh, ze heeft verrekijkers en tape-recorders, et cetera. En ze is gewoon echt helemaal bezig. Het is, het is echt, echt zo'n zo vrouwenclub dat je denkt... Your days are numbered. Precies. precies. Als die vrouwenclub wordt inges, uh, ingeschakeld... en ja, als man zijn, dan kom je erachter. Nou, pak je koffers maar. Echt. die wordt nou, helemaal doorgelegd. Dus ze vinden het, wel iets. Dus ze vinden wel iets. Ze heeft het heel zwaar. Want het is één grote muur waar Zank wel tegenop tegen tegen potst. Want... De rechters lijken meer sympathie te hebben voor de schuimsmarcheer. Dat spelen onder een hoedje. En zo bleek in een zaak die, dat alle bewijslast die zat had was verdwenen. En in een ander geval heeft de rechter oh, ja. de man in kwestie gewaarschuwd. Ja, ja. kon hij kon nog even snel zijn spaarrekening leeghalen. Oké, oh, okay. ja, dus, ja, dit uh, is echt complottheorie allemaal. Hè. Uh, dat geloof ik niet. Het zeitgeist en zo, dat is de dingen allemaal. Hmm. En uh, ja, het gaat heel ver. Ja, maar nou. ik, vind wel, uh, ja, ik vind het altijd wel interessant. Het is want, uh, het ook heel interessant, leuk. Als uh, een vrouw op onderzoek uitgaat en uiteindelijk... Uh, ja, de man kan confronteren met iets. Ik heb het ook andersom gehoord, trouwens, hoor. Dat een uh, man oh, op onderzoek uitging en uh, de vrouw kon betrappen op iets. Dat ga je met e-mails <laughs> e en zo. Nou goed, uh, ja, we, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur na 9 uur. Straks het tweede gedeelte van dit radioprogramma. met wat gebeurt er allemaal door de jaren heen? Ik spreek u zo, hoor. DFM, wens jullie allemaal fijne dagen.